Spoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. In Salzburg zijn twee mannen gearresteerd... die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Het zijn twee Fransen. De een heeft een Algerijnse achtergrond... de ander een Pakistanse. Dat meldt een Oostenrijkse krant. De mannen zouden samen met enkele daders van de aanslagen... op een vals paspoort naar Europa zijn gereisd. Waar ze vandaan kwamen is niet bekendgemaakt. De twee worden door de Franse en Oostenrijkse veiligheidsdiensten verhoord. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de aanpassingen in het belastingplan. Staatssecretaris Wiebes heeft dat plan gewijzigd na onderhandelingen met D66. Die partij wil onder meer dat mensen die werken daar meer aan overhouden. Door het akkoord is de lastenverlichting van 5 miljard euro een stap dichterbij gekomen. Volgende week stemt de Eerste Kamer over het plan. Door de steun van D66 is daar nu ook een meerderheid voor. De meeste Turkse en Marokkaanse Nederlanders hebben geen begrip voor Syriëgangers... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... De conclusie verschilt van die van vorig jaar. Toen bleek dat veel Turkse Nederlandse jongeren Syriëgangers helden vinden en dat 80% het geweld van jihadisten niet afkeurt. Uit dit onderzoek blijkt wel dat jongeren vaker begrip hebben voor Syriëgangers dan volwassenen.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 Het weer bewolkt en af en toe regent het. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk overal droog. Het is een graad of twaalf. Ook morgen droog met af en toe zon. Het wordt dan iets warmer. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam... bij hoog 7 zeven kilometer door een gekantelde vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Cadule en Westpoort twee kilometer... A13, de richting Rotterdam bij Knop klein Polderplein, 5 kilometer. Op de A15, Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht, 3 kilometer. En op de A16, Breda richting Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein, 3 kilometer. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Welkom terug bij de Finale Jaren Weg en Door. Zoals ik u al beloofd had met nummer 16. En dat is een fantastisch nummer van het album Lady Soul van Rita Franklin. En die is uh, tot mijn verbazing heel hoog gekomen toevallig, uh, dit album. Uh, let u niet op de krassen, want dit is echt een plaat die... Nou, ik wil niet zeggen niet grijs, maar wit gedragen. Je kunt er doorheen kijken. Deze kun je bijna doorheen kijken. Ja. Dat is niet te geloven. Maar um, ja, het is zo'n mooi nummer. Het is een heel onbekend nummer. Het is geen hit. Er staan wel hits op deze LP natuurlijk. Chain of Fools onder andere. Maar die ga ik niet draaien. Ik ga een, een prachtig nummer draaien. Een prachtige ballad. Waar Rita Franklin zo verschrikkelijk goed in was. Plaat komt het 1968. En um, dat is ook het jaar dat zij een concert gaf. In het Concertgebouw. En dan kwam ik toevallig een filmpje tegen van op Facebook... dat zij daar een, een, een, een ach, waarschijnlijk op namen. Maar het leuke was, ik was daarbij bij dat concert. Echt geweldig. Concertgebouw in Amsterdam. Daar vonden toen nog popconcerten plaats. Was je alleen? Nee, ik was daar samen met, met de zanger van Zalvo, met Dane Clark. Was ik daar samen. Ja, dan waren we nachtelijk Amsterdam. geloof ik om 6 uur thuis was morgen... Ik weet niet eens meer hoe ik nog thuis gekomen. Ik ben zelfs volgens mij hebben we nog een heel stuk gelopen. Omdat er geen, geen bus of geen trein meer ging. Nou, toen bestond de Sherry Bodega ook nog zeker. Uh -huh. De Sherry Bodega bestond ook nog zeker. Ja, maar daar zijn wij niet geweest. Oh, <lacht> niet, dat die wij weet. Niet. niet dat, of, dat die weet tenminste. Niet dat ik weet. <lacht> Goed, het nummer wat ik van Rita Franklin voor u ga draaien. Prachtig. En er zit een vrouwenstem achter. Dat is haar zusje Carolyn. En die kan ook heel mooi zingen. Ik had nog een zuster, die heette Irma Franklin. Die heeft ook een hitje gehad met Peace of My Heart. Maar gaat nu luisteren naar Rita Franklin. En nogmaals, let niet op de tikken, want daar kan ik niks aan doen. Maar dat is zo mooi, ik kan het u niet onthouden. Het nummer heet Ain't No Way. Need In dit geval een beetje sorry voor de kwaliteit. Maar die plaat is echt uh, grijs gedraaid in de tijd. Want die had ik ook altijd mee naar de, naar de discotheek waar ik in de tijd altijd werkte in de jaren 60. Dus eind jaren 60, begin jaren 70. Rita, Rita Franklin nummer 16, Het fantastische geluid le, van Lady Soul. We gaan uh, verder met Santana. Ja, ook dat nog. Weer een lekker lang nummer jongens. Kun je weer even genieten. Kun je weer even koffie drinken. Even een zetten. In de radio maar hard zetten. Dan is het helemaal, uh, is het helemaal goed. Het eerste album wat Santana uitbracht uh, in... Nou, dacht ik? Uh, ja, 68, 99, 68. 7 of 68. Ja, zoiets. En uh, het, uh, de band brak natuurlijk pas echt goed door... nadat zij uh, dit nummer, onder andere wat wij nu gaan draaien... speelde tijdens het uh, Woodstock Festival in, uh, in uh, augustus 1969... Dus dit album zal wel 68 zijn. Neem ik aan. Daar ga ik vanuit. En daar speelden ze het nummer integraal. En we gaan het nu van de LP horen. De LP met de levenkop, Zoals ik wel eens gezegd word. De eerste LP van Carlos Santana. En we gaan natuurlijk draaien. Kan bijna niet anders. Het prachtige swingende Soul Sacrifice. Muziek van Carlos Santana. Zijn allereerste album. Met de, de foto erop waar een heleboel gezichten in zitten. Uh, maar wat dus bij elkaar lijkt op een levenkop. Echt een heel mooi, mooie, mooie hoezo. Album 1968. En een uh, uh, andere grote hit van het album. Was natuurlijk Evil Waze. En niet te vergeten uh, Jingo Loba. Die er uh, ook uh, allemaal op stonden. Prachtige plaat. En uh, nog steeds uh, swingt als een trein begin van de lange carrière van Carlos Santana, u weet het, zijn grote doorbraak, kwam natuurlijk door zijn optreden bij het Woodstock Festival. Dat in augustus 1969 drie dagen lang in het Amerikaanse plaatsje Woodstock werd gehouden op het land van boer Max Jasker. I'm a farmer. Ja, tot ja, dus vorig jaar zijn daar overigens nooit andere concerten gegeven. Nee. Dus vorig jaar is een, een Nederlandse firma, ID&T, die uh, kreeg toestemming om daar uh, weer uh, activiteiten te ontplooien. Ja, het festival Woodstock is nog wel een aantal keren herhaald, onder andere de, de 25-jarige versie. Dat was op een andere plek, maar uh, wel een aantal artiesten deden daar weer aan mee. En uh, nou ja, het blijft natuurlijk een legendarisch moment in de popmuziek, want het is nog steeds een monument. Ja, Woodstock. Het zal nooit meer zo kunnen zijn, want er zijn er heel veel, zijn er al niet meer, nee. nee, nee, nee, er is al heel veel, heel veel dood. Nou. <laughs> wel jammer eigenlijk, hoor. Nee, hey, we, we gaan, niet. gaan uh, weer even door, want uh, ik heb... Uh, we gaan naar Nederlands. Ja. Nelens, hè, Nederlands Diamant. Ja, woont gewoon in Permanent, hoor. <laughs> <laughs> Nederlands Diamant, heb in de, de ringenwinkel, heb je daar? Vringenwinkel. Vringenwinkel. Uh, <laughs> <laughs> Nummer 14. Hoor dat? Ja. Neil Diamond. En ja. Er is veel op gestemd. Album Beautiful Noise. Hij komt overigens nog een keer terug straks hoor. Neil Diamond. Ja. Mm -hmm. Hij staat er twee keer in. Wat is, is overigens de meest genoteerde artiest in deze top 40? Ja. Wie, wie is, nee. nee. Die, ja, nee. ik vraag dat. Wat is de meest genoteerde artiest in deze uh, uh, Dat weet jij. Dat weet ik. Nou, jij weet het ook. Je hebt nou, lijstje ja, ja, je. ja, ik heb lijst, maar ik moet gaan tellen. Vertel volgens het nou maar Volgens mij zijn het de Rolling Stones. Die, ja. staan, er namelijk, ja. die staan er namelijk drie keer in. Ja, ex-equo, hè. Die zijn er gewoon bij geplaatst. Ja, die ene, die ene is er bij geplaatst... omdat die inderdaad ex-equo eindigde. Ja. Maar ze staan er drie keer in, dus de stoons... die heb, zijn het meest genoteerd. En ze komen nog een keer. Let op. We gaan naar Neil Diamond, album beautiful noise. En op verzoek van uh, Bart van der Meer... die intussen alweer naar huis is... hij kon het niet langer aanhouden. Uh, <lacht> is hij weer naar huis gegaan. Als je dit hoort, komt hij terug. Let op. <lacht> um, <lacht> Nou, dan moeten we even kijken welke pick je ligt. Ja. Nou, wel met slag aan punt dan hoor. Ja, ja. Ik vraag me even af: uh, als, die, als die Willem Bruis luistert luist, waar de bitterballen blijven. Maar uh, zitten we hier vijf, ja. uur, vijf, ja. uur, vijf, uur, vijf uur werken en nog niet eens een bitterbal? Willem? Uh, uh, Willem, waar uh, blijven ze nou? Okay. Willem. Willem, waar blijven de bitterballen? Uh, nou, oké, okay, we gaan door met Neil Diamond. En van die man gaan wij draaien Lady O. Van het album Beautiful Noise. Even I couldn't make you mine Just wanting you to you. But here I am and there you are Much too far to even hear me Hurts a lot, you know it does It hurts a lot Am I gonna ever learn what I never learned before? City lights, city lights burn so warm and they burn so bright. But me, I walk the city night. To forget you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 Man die ongelooflijk veel muziek geschreven heeft. Ook ja. voor anderen. En ook voor zichzelf, natuurlijk. Prachtige ballads gemaakt heeft. En niet alleen mooie ballads. Hij komt straks nog een keertje terug. Iets hoger nog. Dit ja. was uh, nummer 14, hè? Ja, toch? Ja. ja. Nummer 14 in onze lijst. Uh, Neil Diamond van het album uh, Beautiful Noise. En uh, daarvan draaiden wij Lady O. We gaan naar een Beatle. Een ex-Beatle. Uh, Ondanks uh, hebben we nog. Uh, Vorige week nog hebben we hem nog herdacht in dit programma. Vanwege het feit dat het 35 jaar geleden is dat hij op 8 december 1980... rutsichtloos door een belachelijke idioot werd neergeschoten. En um, dit album is uh, dit jaar heruitgegeven op vinyl. Samen met nog wat andere albums van, uh, van John Lennon, want daar gaat het natuurlijk over. Uh, al die albums zijn uh, opnieuw uitgegeven en... Uh, ook is het omdat hij dit jaar uh, 70 geworden zou zijn. Uh, nee, 75 geworden zou. Even denken hoor, wat zou hij nou geworden zijn? Nee, 70. Um, ja. Nou, dan ben ik er even uit. Sorry. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Uh, ja, hij is van 1940, dus hij zou 75 geworden zijn. Ja. In verband met zijn, dus zijn 75ste verjaardag. Ehm... Um, is al zijn werk ook op Spotify gezet. Dus u kunt nu al het solo-werk van John Lennon integraal ook daar terugvinden. We hebben hier het album Walls Bridges. En dat is een album dat gemaakt is... tijdens het uh, zogenaamde Lost Weekend uit zijn leven. Uh, Yoko Ono stuurde hem een tijdje weg. Die was hem een beetje zat. En die stuurde hem gewoon uh, met uh, zijn secretaresse meepang, Pang. Stuurde ze hem gewoon weg. En uh, zeiden van, Joh, ga je maar een tijdje alleen uitzoeken. En dat uh, was nou niet zijn beste periode. Hij uh, kwam in Los Angeles terecht in de rockscene. En dat was een, een scene waar uh, spiritualie niet bepaald ongebruikelijk waren. Alle soorten spiritualie die je maar kunt bedenken. En hij was er dus uh, inderdaad bijna aan onderdoor gegaan. Totdat Yoko Ono hem um, zeg maar terugriep. En uh, Yoko Ono werd toen zwanger. En dat betekende dat uh, John helemaal uit de belangstelling en uit het openbare leven verdween. En dat zou vijf jaar duren. 1980 kwam hij weer met een nieuw album uit Double Fantasy. En dat album was hem gelijk noodlottig. Want een, nog op, bijna op de verschijningsdatum van het album werd hij doodgeschoten in New York. Um, album What, Walls and Bridges. En daarvan gaan wij draaien. Prachtige Nobody Loves You When You're Down and Out.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 ...van het album uh, Walls and Bridges uit 1974. Prachtige plaat en uh, met heel veel leuke dingetjes erop. En uh, ja, een plaat werd dus gemaakt, zoals ik al zei, tijdens het uh, zogenaamde Lost Weekend. Niet al te beste periode in zijn leven, maar dat je dan toch nog zo'n plaat mee te maken. Fantastisch. Nobody Loves You When You're Down and Out. Er is ook nog een andere titel, Nobody Knows You When You're Down and Out. Maar dat is een heel ander nummer. Dus dit was John <coughs> Lennon op nummer... Uh, 13, 13, ja. Ja. Nou, dan gaan we naar nummer 12. Nummer 12. Nummer 12. Precies. Ja. Ja. Zeg maar. Ja. Oh nee. Ja. Ja, nee. Ja. Jij vroeg aan mij of je de achtergrond. Ja, nee. nee. Nou. Nou, Kijk, ik, ik denk jij leidt het wel in. Een oh. van, de, van de mooiste albums. Uh, Een van de mooiste albums uit het jaar 1976. Dan is het hier. 77. Hier. 76. Oh... Dan staat het hier, want ik heb internet voor me. En dan staat het niet goed, hè? Want het, nee, is in het is uit 76. 77 staat Nou ja, okay. Maar goed, maakt niet uit. Soms in The Key of Life, een van de mooiste albums van Stevie Wonder, wil ik zeggen. Ja. Een album uit uh, 77. En een dubbel album. En over het album zelf kan jij een heleboel vertellen. Oh, ik weet zeker dat het 76 was. Want ik zei vertellen waarom. Uh, toen ik in uh, Japan was. En dat was in 1976, toen was dit album net uit. Dus vandaar dat ik het weet dat het 76 was. En uh, belangrijk is dat hij op dit, uh, deze LP gebruik maakt van een uh, uniek instrument... waarvan er maar uh, vier of vijf op de wereld waren op dat moment. En uh, Stevie Wonder noemde dat zijn Dream Machine. En dat was de Yamaha GX-1. Een gigantisch instrument met twee grote boksen erachter. Ik heb hem zelf ook een tijdje uh, mogen lenen... Uh, ongeveer een maand of drie. En uh, <coughs> om in Japan te gaan spelen erop. Uh, maar Stevie Wonder heeft uh, deze synthesizer dus uh, gebruikt op dit album. En bijna alle strijkers en zo die je erop hoort. Die zijn allemaal op dat ding gespeeld. En hij noemde het dan ook niet voor niets zijn Dream Machine. Maar hmm. het is een, een album met, vol met hits, hè. Ja, uh, Sir was, ja, Sir Duke. Ja, uh, I wish was vooral een hele grote... Isn't she love... Ja, ook die nog. Geschreven voor zijn dochter Aisha. Maar wij gaan op verzoek van Albert Jan Vos... gaan wij uh, draaien het nummer S. Ja, en S is een nummer geschreven en gezongen door hem. Hier staat 77, jij zegt 76. Het nummer behaalde wereldwijd weinig succes. in zijn thuisland, de Verenigde Staten... werd het de 36 e positie. Het heeft nooit in de Nederlandse top 40 gestaan. En het nummer gaat over de liefde. In het eerste komplet worden allerlei zekerheden genoemd. Bloemen, uh, die bloeien in mei. Iedereen wordt ouder. En nog een van die zekerheden voor de zanger is het feit... dat hij voor altijd zal houden van zijn liefde. In het refrein verklaart hij van haar te houden tot het einde der tijden. En dit einde der tijden wordt aangeduid door het noemen van allerlei onmogelijke dingen. Vliegende dolfijnen, 8x8x8 x 8 x 8 is 4... En aan het einde van het nummer worden steeds meer onmogelijkheden opgezond. Dit is As. Ja, helaas heeft George Michaels er ook nog een keer aan vergrepen. Gelukkig. Met J Mary J. Blythe. Ja, en ja. gelukkig hoeven we die niet te draaien. Nee. Stevie Wonder. the sun the earth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 Well, I know deep in my mind the love of me I left behind Cause I ...maar dat gaat maar niet door. Nee, ik denk gewoon van... Uh, ...ik ga gelijk door, dan pik ik lekker twee nummers in. Nou, dat gaan we niet doen, uh, Stevie. Sorry. Uh, <laughs> die vorst die zit... Van, uh, ...zit, uh, zit er te lachen daar. Kan helemaal niet, hoor. De, uh, belachelijk, zeg. Doe je het dan niet? Dit is CFM! Ja, dat wist je wel. Dit is CFM. En uh, uh, de prachtigste raad is waar u vanmiddag luistert naar... de uh, nieuw... Uh, eindejaars top uh, 40. Vinyljaren eindejaars top 40. En uh, we gaan naar nummer 11. En dat verbaast mij echt dat deze plaat zo hoog is gekomen. Er zijn toch nog heel veel fans van deze man. En dat doet, mij, uh, dat doet mij goed. Dat vind ik prachtig. Otis Redding heb ik het over. En er is veel op gestemd. Echt wel. Anders kom je niet op nummer 11 terecht. Natuurlijk. Van deze plaat. Otis Blue. Ga ik een fantastisch nummer draaien. Wat wij ook alweer in andere uitvoeringen kennen. Maar... Ik vind dit de mooiste. Ja. En wie ben ik? Maar ja. Ik vind het wel. Otis Redding dus. Van het album Otis Blue op de 11e plaats. En dat heet... A Change Is Gonna Come. Somehow I thought I was still labor to try to carry on. It's been a long, long, long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes, it is. <laughs> Just like I said, I went to my little... Mother, oh man, I said, Mother, I said, Mother, I'm down on my knees. But there was a time that I thought long is could last very long. Somehow I thought I was still able to try to carry on. It's been a Otis Wedding, dus van het album Otis Blue. Terechtgekomen op nummer 11 in, in onze fantastische top. CFM. Jo, lekker hè. dit is CFM. Nou, dan weet u gelijk weer naar welk radio station u luistert. 107, nou ja, 106.9 kan ook. Hé, uh, hey, dus is Frank ook weer gezellig. Ja, ja de, weer de gezelligheid. Dat gaat we weer leuk. Hé, hey, um, even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, we gaan naar nummer 10. plaatje draaien, denk ik. Ja. Uh, het album kwam dit jaar opnieuw uit op uh, 180 gram vinyl. <laughs> en ik heb de, de albumversie ook nog. Nou, als je dat verschil uh, ziet en hoort, en dat is echt ongelooflijk. Want het, is, het klinkt gewoon oneindig veel mooier. En uh, ja, ik had, de hoes was bij mij ook helemaal stuk. Dus ik heb de hoes ook weer helemaal in, in goede vorm... En hij kwam dit jaar dus uit als dubbel LP. Want er zit nog een tweede LP bij. Met allemaal unieke opnames. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Want eh, het gaat om het originele album Sticky Fingers van de Rolling Stones. Eh, het eerste album dat ze uitbrachten op hun eigen platenlabel Rolling Stones een record. Nadat nou zij dus gebroken hadden met Decca, eh, Waar ze overigens ook tweede keus waren. Maar dat zeiden. dat komt natuurlijk omdat Decca eh, de, ja, de, de genen had om het zomaar te zeggen, om top af te wijzen. Eerst wezen ze de Beatles af, want dat vonden ze niks. En later flikten ze datzelfde nog een keer met Jimi Hendrix. Dat heet Joe, dat vonden ze ook maar niks. Nee. nou <laughs> De geschiedenis uh, bewijst iets anders. Nu is het een klassieker. Sorry Dekka. Maar... Um, de Stones braken ook met Dekka, gingen voor zelf uh, verder. Brian Jones was intussen uit de band gestapt... vanwege uh, muzikale meningsverschillen... en ook vanwege ruzie om een vrouw. En uh, de bestands bestonden voor dit album uit... Uh, natuurlijk uiteraard Keith Richards, Mick Jagger... Charlie Watts, Bill Wyman en Mick Taylor. Ik ga een lekker swingend nummer van die Alpijn draaien. Er staan ook mooie liedjes op, maar ik ga gewoon een lekker swingende draaien. En, uh, van de Stones... En uh, op nummer 10. In de top 10 dus. Sticky vingers. We zijn bij de top 10. Hoi, hoi, hoi. En dit heet... En uh, dat heet de Bitch. En dat komt natuurlijk van het album Sticky Fingers. En uh, dat, uh, dat album uh, ja, dat is dit jaar opnieuw uitgekomen in een uh, heruitgave. Prachtige persing: 180 gram vinyl, echt ongelooflijk mooi. En uh, we gaan uh, afsluiten dit, dit uur met nummer 9 uit de vinyl. Ja, en eindejaars top 40. Verzoek van Frank, want die vindt ja. het een mooi liedje. Ja. En, ik, en, en ik ook trouwens. Album uit 1980. Ja. Van, uh, is een, een soundtrack van de film, hè? De, ja. de Jazz Singer. Ja. Die overigens uh, heel erg slecht was. En uh, Neil Diamond kreeg een, uh, een raspberry uh, voor uh, zijn rol in de film. Als slechtste uh, uh, acteur. Ja. Alleen uh, de soundtrack, dat was eigenlijk een mega, mega, mega succes. Nou, ik heb die film gezien en hij was helemaal zo slecht niet hoor. Het was nee. echt een, een best een goede film. Het verhaal ging over een, een Joodse jongen die uh, dus uh, voorbestemd was om zijn vader op te volgen in de synagoge als rabbijn. Maar die dus een hele andere kant op ging en Jessingen werd. En dat leid, leidde tot de nodige conflicten hm. met zijn vader. Daar ging het verhaal over. En uiteindelijk komt alles dan toch nog goed. Neil Diamond met Love on the Rocks.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 Diamond, Love on the Rocks, van het album The Jazz Singer. En dan wordt het gezegd, slechte film. Ja, is ook zeer subjectief. Um, we gaan naar het nieuws en weer van 4 uur. En we hebben nog een uurtje te goed. Tot zo. There, ZFM wens jullie allemaal fijne dagen.